Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Ze gaan om Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs. De politie meldt dat er specialisten onderweg zijn om de bommelding te onderzoeken. Meer details zijn nog niet bekend. De Amerikaanse militair Bo Burkdaal, die vijf jaar lang werd vastgehouden door de Taliban in Afghanistan, keert morgen terug naar zijn vaderland. Hij gaat naar een militair ziekenhuis in Texas voor een verdere behandeling. Afgelopen tijd werd de sergeant behandeld op een Amerikaanse basis in Duitsland, waar hij na zijn vrijlating op 31 mei naartoe werd gebracht. Burkdaal kwam vrij in de ruil voor de vrijlating van vijf leden van de Taliban die vastzaten in Guantanamo Bay. Het leidde tot gemengde reacties in de VS. Er doken verhalen op van militairen die met Burkdaal dienden in Afghanistan. Ze zeggen dat hij zelf wegliep en noemen hem een deserteur. De Spaanse prinses Cristina is volgende week niet aanwezig... bij de inhuldiging van haar broer Felipe tot koning. Philips gezin en zijn andere zus Elena zijn wel aanwezig. De afwezigheid van Christina komt niet onverwacht. Zij en haar man zijn al jaren niet meer bij officiële gelegenheden... van het Spaanse koningshuis. Het echtpaar kwam in opspraak door hun betrokkenheid... bij een witwasschandaal. Ook de huidige koning Juan Carlos is niet bij de ceremonie in het parlement. Volgens een woordvoerder gunt hij zijn zoon alle aandacht. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgenavond tot en met zaterdagochtend kan een bui vallen. De rest van het weekend geregeld zon. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 First E met Zero Gravity. Eh, welkom terug in het uh, tweede uur van uh, deze uh, alternatieve film. En als ik dan uh, gewoon eventjes stiekem naar links kijk... dan kijk ik ook eventjes uh, gewoon even mee op uh, Nederland 1. En dan uh, kijk ik ook naar uh, de opening van een uh, groot voetbalfeest in Brazilië. Tenminste, dat is wel de bedoeling voor uh, de mensen die uh, daar uh, zich uh, mee bezighouden. Maar ja... Yeah. Uh, er gebeurt zoveel uh, dat ik denk van nou, laten we ons ook maar even bezighouden met het uh, muzikale verhaal. Want uh, bij het uh, verlaten van het eerste uur had, uh, had Edita en uh, eigenlijk ook uh, Tim het over het uh, muzikale proces. Het uh, is zelfs zo dat uh, de band uh, nu gezamenlijk uh, ja, de, mu de muziek schrijft en maakt. Um, was dat dan ooit... in het verleden anders geweest? De, dat, uh, dat een van jullie... Uh, het uh, op zich nam? Uh, in, in dat opzicht? Uh, ja, de... oudere nummers ontstonden... meer uh, ja, op een andere manier eigenlijk. vaak mm -hmm. Of... door Edith... werden de nummers geschreven. En heel veel nummers begonnen ook bij een... muzikaal idee van mij. waarna Edith er de... Uh, tekst bij schreef... Mm -hmm. Uh, maar ook toen uh, gebeurde er al veel uh, in de groep. Dus nadat zo'n eerste ruwe schets af was. Uh, we altijd met z'n vierden eraan gewerkt. En dan gebeurde er altijd nog heel, uh, heel veel. En nu uh, ontstaan heel veel nieuwe dingen. Dus uh, zoals we net al zeiden. Uh, in de groep. Dus bijvoorbeeld uit een, uit een jam sessie met z'n vierden. Of, uh, en uh, ja, wat en we eigenlijk? merken ook vooral dat wij echt een, een nog specifieker eigen klank uh, aan het ontwikkelen zijn. Waardoor we natuurlijk ook uh, een, uh, in onze hele, denk ik, present en show um, ja, in, in een soort van uh, nieuwe richting opgaan natuurlijk. Mm -hmm. eh, welke richting is dat? Uh, want ik heb eventjes ook uh, zitten kijken van, uh, van ja, wat het, uh, wat het was. Uh, want ja, uh, jullie zijn neem ik ook aan uh, een beetje beïnvloed door andere muziek, denk ik. Ja zeker. Ja? ja, zeker. Zeker, zeker weten. Ja. Nee, natuurlijk. Het is niet, uh, niet zomaar ergens uh, uit de lucht te komen vallen, lijkt mij. Nee, of? niks komt uit de lucht. Nee. Ja. Ja, het is wel grappig, we hebben ook best wel uh, verschillende. We luisteren naar een hoop verschillende dingen onderling. Uh, ja? Maar we hebben ook wel zo. Onze smaak hebben toch ook onze raakvlakken, natuurlijk. Uh, ja. Wat, wil, wat, natuurlijk wat nou houden jullie worden. van? Nee, wil, wat wat houden jullie van? Worden. Uh, even kijken. Um, um, um, um. Altijd een moeilijke vraag, maar ik luister bijvoorbeeld veel naar we luisteren veel naar naar James Blake of, of Warpaint. Um, noem, ik zal nee, zeggen, ook eens wat. het is van alles. Het is, het is van alles. Het is het van is alles. Van alles. Ja. Natuurlijk zijn we echt uh, met onze oren open voor alles. Eigenlijk ja. wat wat ons gewoon aanspreekt, wat meteen uh, een, een soort van magie. Waar de magie in de lucht ligt. En, uh, ja, dat ja. kan echt van alles zijn. Dus dat kan echt popmuziek zijn. Maar ook... Uh, uh, Wil je de muziek ook eigenlijk als het ware uit alles. de lucht uh, plukken dan? Wat zeg je? Wil je ook de muziek een beetje als het ware uit de lucht kunnen plukken? Ja, dat... Uh, ja? Ja. Is dat muziek ook voor jou? Dat je, dat je het ergens... Uh, dat, dat je het een beetje zo moet kunnen pakken? Mm -hmm. ja? ja. Dat is moeilijk, moeilijk te, te omschrijven. Ja. Wat dat, hoe dat precies zit. Ja. Ja. Uh, ja, ik bedoel ook van, van je hoort iets en jij denkt van hey, daar zou ik wel op voort kunnen borduren. Het hoeft maar één sample, of wat dan ook te zijn, denk ik dan. Iets bestaans bedoel je? Ja, kan. Ik bedoel dat je uh, van daaruit uh, een idee hebt uh, hoe je dan een nummer zou kunnen vormgeven. Mm, ja. Nou, ik denk Zoiets. eerder dat je, dat je muziek aan het luisteren bent en dat je onbewust van dingen jou beïnvloeden, omdat je dat uh, heel mooi vindt. En als je dan uh, zelf een idee hebt dat dat van, van, vanzelfsprekend ergens invloed daarop heeft, op je eigen muziek. Mm -hmm. Ja. Dus uh, het moet wel ergens een uh, raakvlak hebben. Het komt altijd, of het nou bewust is of onbewust, komt het natuurlijk altijd wel ergens vandaan. Ja. ja. ja. Maar het, ja. Dus het is, ik vind het altijd moeilijk om uh, precies uit te leggen waar, waar wat vandaan komt. En het is ook de, de een soort van. Uh, Juist doordat we toch verschillende smaken hebben. Een beetje. Uh, en heel veel samen doen is het vaak een mooi uh, gemiddelde... van, van, van uh, onze, al onze ervaringen en, en invloeden. En, uh, en dat, dat levert hopelijk iets, iets uh, ja. nieuws op. Mm. Ja. Maar dat, ik denk voor mij zelf is het altijd belangrijk... dat ik het gevoel heel erg sterk heb bij een nieuwe song... dat het iets is wat er nog nooit was. Ook is het niet zo... Maar dat gevoel moet er moet echt zijn. heel erg sterk aanwezig zijn. Als ik ja. alleen maar een beetje het gevoel heb... Dus een uh, soort van kopie van iets, Dan heb, ja. je, heb ik meteen een, een soort van... Uh, een naar, uh, nagevoel. nagevoel, van, ja. Erbij, ja. Ja. ja. En ja, dat, dat is dan niet, echt een doen. heel subjectief gevoel natuurlijk. Ja. Want ja. je weet maar nooit wat, hoe andere mensen dat dan ervaren. En hoe, hoe dat voor hun is. Ja. Ik krijg ook soms vergelijkingen met mijn stem waar ik denk... Oh, die ken ik helemaal. <laughs> of, die heb ik daar heb ik nooit nageleisterd en uh, ja. Yes. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, nu zie ik ook. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, optreders hè? Dat, dat doen jullie dus uh, nu ook. Uh, dat doen we ook. Vrij geregeld. Het <laughs> liefst. Ja. Uh, ja. Hoe is het? Hoe is het uh, met met de optredens gesteld? Hebben jullie uh, veel? Uh, ja, dat jullie geboekt worden of, of dat jullie opvallen bij ja, zalen eigenaren of uh, programmeurs, om het dan maar zo te zeggen. Uh, uh, bij, bij jullie dan in Arnhem en omgeving? En ook daarbuiten? Want ik zie ook, uh, als ik kijk, uh, zit ook in Duitsland uh, ja. wel het een en ander. We spelen veel in Duitsland. Of we, we hebben de afgelopen maand heel veel in Duitsland gespeeld. Uh -huh. we, hadden, we, we hebben een release tour gedaan in Duitsland voor de nieuwe EP... Uh, sinds de nieuwe EP uit is hebben we nog maar één keer in Nederland gespeeld. Dat was in Arnhem afgelopen week. Maar mm -hmm. we komen, er komen nog twee hele mooie festivals aan deze maand. Mm -hmm. Nee? Deze ma ja, volgende maand. Ja. Eentje daarvan wordt heel leuk, maar daar kan ik helaas weinig over zeggen. Want het is een geheime locatie. Het is ergens midden in de natuur, maar daar hebben we heel veel zin in. Uh, staat ook de, de, to be announced. To be announced, ja. ja. ja. Dus, uh, als mensen nieuwsgierig worden, dan moeten ze onze website in de gaten houden... Ik denk wel dat er binnenkort uh, de een en ander onthuld zal worden. Ja. En het andere festival... Dit, de datum is... Het is 6 juli. Ja, zes uh, juli. Festival der... En de dag daarna... Oh, ja. oh nee, da waar ik net over had. Het, dat is 5 juli, Dat geheim ja. festival. En 6 juli spelen we in Drenthe. Op festival der AA. Ja. Heet dat? Mm -hmm. Of der A. Ja, de festival der Festival Staat der ja, dubbel a. Ja, dat wordt ook heel leuk. Ook denk ik een hele mooie locatie, mooie natuur. Mooie en ook een hele mooie ja. line-up. Uh, Wie spelen daar ja, eigenlijk? eigenlijk weet je dat, weet nou. je dat een beetje? Of, uh... Ik weet nog dat ik de line-up <laughs> zag en toen dacht ik hele <laughs> mooie line-up. Maar ja. ik heb niks uh, onthouden. Ah, Gaan uh, we kijken? De Town, Town of Saints denk ik. The Future's ja. Dust, denk ik. Dit soort bands. Zo, zal ik eens even kijken? Hoor. Ja, um, kijk maar Dit is, is weer even plekken gaan wij dit uh, festival de allemaal, aan ja. 2014 gaan we dat ja. eens bezoeken. Dat vindt dus plaats in Schipborg. Schipborg. Uh, daar uh, moet oom Google natuurlijk nu wel even een beetje meewerken. Dan ja. heb ik hier de, de, de, de, de programma van de muziek. Uh, dat zal daar ongetwijfeld het een en ander op staan, Daar zullen jullie ook wel bij staan. Dat heb je altijd heel erg leuk. Inge van Kalkers zie ik staan. Uh, die speelt er, als het goed. Nausicaa worden. Jullie worden ook Kijk. genoemd. Leendert. Uh, volgens mij heb ik die gezien bij de beste singer-songwriter van Nederland. Ja. Uh, de, de Blind Rovers, Tenfold Zorita. is ook uh, redelijk uh, wereld, uh, wereldmuziek, om het allemaal zo te zeggen. Dat repertoire brengen zij dat. weer. Ja, dus, nou, Town uh, of Saints, dat bedoelde ja. jij waarschijnlijk? Ja, inderdaad. Ja. Daar zijn ze. Uh, nou ja, er zijn, er zijn genoeg uh, ja, Zorito, dat, dat, dat weet ik. Leen, het ken ik dan uh, van het verhaal uh, van, uh, van de beste singer van Nederland. En Inge van Kalker, dat is ook een vrij bekende naam uh, die in mijn hoofd uh, rondzingt. Dus ook zij uh, zal zich daar melden. Dus nou, ja. dat is uh, niet... Uh, niet niet zomaar. Nee, dat wordt heel festival. leuk, denk ik. En ja. verder nog, uh, ook in Duitsland, een hoop festivals. Uh, en er komt ook voor na de zomer... steeds meer binnen. Dus ik ja. zou zeggen, We zijn mensen... ook in contact met, uh, met Italië en met Polen... maar daar weten we nog niet precies... wat er uitkomt, maar... Ja, we ja, zijn een iets grotere tour na de zomer. Maar ook in Nederland staan er, komt er... het een en ander binnen. Dus mensen die... willen weten of we in de buurt komen spelen... die moeten even naar de, naar de site gaan... of die in de gaten houden, of Facebook en zo. Dus we zullen jullie... Uh, de hoogte houden. Maar ja. Ja. Want uh, inmiddels begint ook jullie Facebookpagina... ...ook al redelijk groter te worden. Dus ook uh, het, het weg begint wel als een We olieflekker. Doen ons best ja. Om, uh, ja, hoe bereik je eigenlijk <lacht> die fans? Is dit een van de manieren? Dus Facebook... Ik, denk, ja, dit... ik weet het niet zo goed eerlijk gezegd. Ja. Uh, soms zeggen mensen... ...ja, Facebook is ook alweer een beetje voorbij. Of dat zou binnenkort voorbij staan. Ja. En zo gaat het natuurlijk met dit soort... Uh, Vroeger had je MySpace, dat is nu natuurlijk ook helemaal weg. Ja, dat is helemaal weg, ja. helemaal weg. Dus ja. dat zal met Facebook ook wel uh, gebeuren, denk ik dan. Maar ja, nee, ik weet denk, het niet zo goed. Ik maar denk dat het, is het is gewoon live, live optreden, ja. en dat is ook wat wij willen. Daar zijn we ook echt. Uh, ja, dat, daar gaan we voor. Ja, dat, dat is Als jullie nog logisch. tips ja. hebben, zijn we dan natuurlijk ook graag. Juist. Nou, dat mogen ze dan ook, uh, mogen ze dat uh, gewoon uh, fijn bij ons melden? Bijvoorbeeld hier in uh, in Haarlem omgeving. Daar hebben we nog heel weinig. Dus ja, nou uh, ik we zou bijna zeggen... luister luisteren is dus eventjes na deze uitzending... Ja. En dan weet je tenminste wat, wat deze band allemaal kan. Dus, uh, en daar zitten we tenslotte ook voor. Toch? Ja, we komen ja. graag een keer in Haarlem bijvoorbeeld te spelen. Patronaat, ja, bijvoorbeeld. Uh, de, ja. de, de Steels, uh, ja. Dat is een, een, denk ik een storing. Heb ik ook nog. Uh, nog. Oh Het ja. ja, ja. zijn er nogal wat. Dus nee, dat, dat, dat, dat is genoeg te doen. Er is genoeg te doen hier. Uh, we gaan even weer uh, muziek uh, draaien. Dat is uh, van Felipa Fernandez. Uh, zij heeft een, uh, een tijdje terug in de, de studio van uh, Thijs de Melker uh, gezeten. Uh, min of meer heeft uh, Thijs het uh, verder afgewerkt. Uh, uh, dit ook. Fairy Tales heet het. Uh, en het is ook een hele mooie versie uh, van uh, geworden. En daarna gaan we hem weer een poging draaien om hem helemaal kaal te laten horen. Nou, zal ik het doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik een ander even erachter zet. Het is een van onze gasten die over twee weken hier bij ons in de studio zijn. Dat is Graveltown met Michel Ebben in de gelederen. Die komt, hier, Michel Ebben dan, die komt hier langs. En dat doet hij straks ook over twee weken samen met iemand anders. Maar dat zal ik je zo direct even vertellen. Maar eerst trappen we af met Felipe Fernandez. The morning came to me when I awoke, A dream that stays with me. I felt the world soft and peacefully. the bitter tears believes are for Gravel Graveltown van... Uh, zeg ik het goed? Uh, ja, Gravel Town is het, uh, is de, de, zijn de makers. En From Grace was dat. Vijf uh, voor half tien inmiddels geworden. Filippa Fernandez hoorde hier daarvoor met Fairy Tales. Dat is een uh, gemasterde versie uh, die we hier hebben gedraaid. Nou, we gaan nog even serieus uh, door met uh, de twee gasten die we hier hebben. Ze hebben uh, vanavond uh, twee nummers van hun uh, tweede EP gespeeld. Uh, dat... Uh, dat, dat de EP heet The Molecules Fall Closer. Zo heet die. Uh, zo heet die yes. Hoe zijn jullie op die titel eigenlijk gekomen? Vind ik ook wel uh, oh, ja. heel erg leuk, uh, die vraag. Ja. Misschien is uh, daar, is, is daar <laughs> nog een leuk, uh, leuk verhaal over uh, te vertellen. Mag nou, ik dit? Tim mag keer. het uh, okay. woord voeren. Ja, dit heeft vorige keer uitgelegd, dus nu moet ik het proberen. Oké. Okay. <laughs> ja, de zoektocht naar een titel was lang. En uh, altijd moeilijk, want het is toch belangrijk. Uh, de vorige EP die het, uh, had geen naam. Die was titelloos. Deze keer wilden we wel een. We zochten een mysterieuze naam. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon allerlei zinnetjes gaan opschrijven. Uh, uit allerlei boeken, uh, uit allerlei uh, krantenartikelen. Het was een gebrainstormsessie... sessie waarin we willekeurige of mooi, mooi klinkende mysterieuze zinnen hebben op. Uh, Die enige met heel veel bier en uh, ja. s nacht. Uh, <laughs> In de er was veel alcohol. En um, <laughs> op een gegeven moment hadden we een lijst. En dit, dit, was, uh, dit kwam uit een wetenschappelijk artikel wat over zeewater ging. Het was een veel langere zin. Maar plotseling realiseerden we ons dat dit uh, fragment van de zin, de molecules van closer. Uh, ook op ons sloeg. Omdat wij. Uh, zo'n uh, hechte uh, uh, groep geworden zijn... in de afgelopen ja. tijd. En uh, we heel dicht bij elkaar gekomen zijn. En Cohesie. En ook de muziek van ja. ja. steeds ja. meer op zijn plek is. Ja. Ja, ja, ja. Alles is heel erg op zijn plek gevallen. Vandaar dat we dit toepasselijk vonden. Ja, want ja. Uh, ik heb uh, er even... van de tweede EP gehoord. Ja. Maar er zit inderdaad uh, een, uh, een lijn in... Hè, dat jullie dus aan het... ook als ja, band aan het groeien zijn. En dat jullie dus gewoon jullie muzikale... Mogelijkheden aan het verkennen zijn. Ja, dat, zijn, uh, dat maak ik eruit op. Ja, we zijn uh, aan het verkennen geweest. En, mm -hmm. en deze EP, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, is uh, echt bedoeld als een voorproefje ook. Want uh, we willen een album gaan opnemen. Dat hebben we net al heel kort genoemd even. Ja. De, de, dat willen we in 2015 gaan doen. En uh, ja, deze EP is een soort. Uh, is eigenlijk bedoeld als voorproefje daarvan. Ja. Ja, is niet ook voor ons een, was een soort het opmaat, een opmaat naar het album. Een ja. test? Ja. Is niet ook uh, zeg. Uh, de, ja, is dit ook een beetje wat we kunnen gaan verwachten op het album? Een beetje in deze stijl? Dat weten we zelf nog niet helemaal. Want we zijn nog volop aan het schrijven. Dat is helemaal leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. precies. dus het, het, We ontwikkelen ons nog steeds. dus Het zal ongetwijfeld weer een stapje verder ontwikkeld zijn in de muziek. Maar ik denk wel dat het aardig in de richting wijst, deze, de, deze EP. Ja. Ja, dus, dus we kunnen nog wel... Uh... Nog wel iets bijzonders. Nog wat verrassingen je... komen er zeker wel. Ja. Muzikale verrassingen komen er vast aan. Ja. Ja. Ik, ik, jullie, jullie maken me in ieder geval al nieuwsgierig. Dus voor, 2000, <laughs> voor 2015 <laughs> wordt, het, uh, ja. wordt het interessant. Maar ja. goed. Uh, het eerste en het tweede album bij elkaar opgeteld. Vijf nummers voor de één en vijf nummers voor de ander. Dat is eigenlijk al... Uh, ja. Heb je al ja. eigenlijk een album bij Ook elkaar? Ook een soort uh, album, ja. Ja. ja. Maar goed. Uh, het is niet officieel. Geen officieel album. Nee. nee. Uh, maar tien nummers... Is al een heel mooi begin, vind ik. Ja, we zijn al aardig op weg. Ja, is, is, is deze EP is die ook uh, terechtgekomen bij de schrijvende Vaderlandse muziekpers? Is die, uh, uh, de, de, we hebben wat recensies gekregen, uh, zowel, ook in het buitenland. In Italië is er wat uh, geschreven over ons. We zijn op een Amerikaanse blog, uh, Under the Radar, ook uh, ah, gefeatured. Ja. Dat was leuk. Die hadden onze EP, uh, die hadden de première van onze EP. Dat was Zo. heel leuk. En in Duitsland zijn er wat licenties geweest. In Nederland nog eentje, geloof ik, tot nu toe. En, Kicking the uh, Habit. Kicking the Habit heeft ja, dat voor ons Ja, gestegen. dat heb ik gezien, ja. ja. Uh, er komt, geloof ik, nog wat aan. Tenminste, hebben we mensen... Wat, moet ik ook uh, even opschieten. Ja, ja Van, de, van uh, de heer Jaap Koper. Er ja. en, uh, ja, ik zal in ieder geval iets ja, schrijven over ja, jullie. Dat en ik dat weet dat er, dat er nog een paar journalisten zijn die hebben hem hebben liggen, in ieder geval. Dus ja. ik hoop dat ze hem beluisteren, ten eerste. En uh, ook uh, misschien ja. uh, de, een aardig woordje over schrijven. Ja. Ja, gaat het bij jullie eerst uh, primair om de muziek? En is het, uh, het tekstgedeelte dan van secundair belang? Want dat uh, vraag ik me ook wel eens al een beetje af. Jullie hebben wel een bepaalde muziek lijn. Ja, is dat een beetje meer uh, de tekst? Of moet het, moet het liedje ook ergens over gaan? Is dat ook een beetje jullie... Uh... Absoluut. Ja? Ja, absoluut. Het is voor mij niet vanzelfsprekend dat iedereen uh, naar de tekst luistert. Dat, dat snap ik. Niet iedereen nee? heeft daar meteen een, een oor voor. Maar ik vind het heel belangrijk dat het tekst uh, ah, ook goed is. echt een goede verhaal heeft. Ja. En dan smelt het echt samen. En dan heb je echt body van een song. Juist. Ja. Het is niet zo als uh, de heren van Queen ooit destijds uh, des wel eens hebben geroepen. Ach... Liedjes, het is eigenlijk plastic. Die speelgoed. Uh, je poetst het af, je speelt ermee. En dan vervolgens gooi het weer in een hoek. Want dat hebben ze ja. wel eens over Nee, maar dat uh, kan werk. ook. Dat ja? kan ook. Maar dan, dan moet je daar wel. Da, daar kies je dan echt voor. Dan, ja, ja. dan kies je daar bewust voor. En dan is het ook dan heeft een song ook uh, draagvlak. Juist, ja, want draagvlak, daar gaat het uh, uiteindelijk ook om. Ja. Ja. Oké, okay, uh, nou, het, uh, het is weer, weer, weer wat, wat uh, van uh, Tim en uh, Edith weer wat uh, gehoord uh, hier uh, bij ons. Uh, ik, uh, ik heb hem even geskipt hoor, die, uh, die, die, die mooie uh, Fruit of the Original Scene. Ik vond hem te heftig. Maar uh, wat wel weer uh, dicht zo direct uh, bijkomt... Uh, dat is misschien de mogelijkheid dat wij uh, volgende week... Uh, Kato van Dijk van My Baby hier uh, misschien gaan verwelkomen zeg het onder voorbehoud. Ik ga ook nog wat anders zeggen. Uh, wij hadden dus uh, in het afgelopen uur hadden we Laurie Lieberman. De bedoeling was dat zij hier op 27 juni een, uh, een optreden zou doen in de studio. Dat gaat niet door. Dat heeft uh, te maken met het, met het uh, repetitieschema. Uh, daar wordt ook niet van afgeweken en uh, eerlijk gezegd kan ik dat ook heel goed begrijpen. Want als iemand een bepaalde werkwijze heeft... dan moet uh, niet ene Jaap Koper uit Zandvoort denken... dat hij uh, dan de boel naar zijn hand kan zetten. Dus uh, bij deze uh, zeg ik in het Nederlands... Uh, sorry dat ik het uh, toch heb geprobeerd. Maar ja, als je het niet geprobeerd hebt... weet je ook uh, dat, uh, dat je dan uh, kansloos bent. Het is net solliciteren. Hè? Dus uh, ik heb het uh, geprobeerd. Maar uh, ze, ze houden vast aan hun eigen lijn. En dat is alleen maar te respecteren in uh, muzikanten als uh, Laurie Lieberman... Die dus niet gaat komen. Dus wij uh, moeten heel, uh, heel eerlijk zijn. We moeten bakstijl halen. Nou ja, uh, dat kan gebeuren. Uh, dat is de mededeling die ik nog even doe. Uh, voor, uh, voor wat het uh, waard is. Uh, eerst nu de eerste track van het, uh, het tweede EP van uh, Nausicaa. The Molecules Fall Closer. Uh, nou, Tim heeft hem uh, verder uh, net uitgelegd uh, wat, het, uh, wat het inhoudt. Het eerste nummer van deze track is Jane Doe. dat waren ze. Richie Lee en zijn uh, muzikale vrienden Mart Perry, Perry Boerse en Joris Dijkstra. Uh, ze hebben de onderscheidingen de Eimond Popprijs. En, uh, ja, de plek waar ze spelen... Castricum. Daar komen ze vandaan. Nou, dat is uh, gewoon een echte lekkere Noord-Hollandse band. Zoals, uh, zoals ik ze gewoon graag uh, wil, wil horen. Uh, gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. Dat, dat, dat idee. En uh, nou, ik zei al op een gegeven moment... Ranch Against the Machine, Red Hot Chili Peppers... en wat staat erin uh, op hun Facebookpagina? Invloeden. Inderdaad, precies die twee uh, namen. En... Uh, ik zou ook nog zeggen... jongens, voeg de Urban Dance Quarter ook maar uh, fijn aan toe. Want ook daar zat toch wel een klein laagje uh, bij. Daarvoor hoorde je een... Uh, een uh, hoorde je, Volgens mij was dat een uh, nummer van... Uh, van inderdaad, van Nozika. Inderdaad. Jane Doe. Uh, er was nog iets. Uh, want ik uh, zit uh, hey, in de jewel case... en ik uh, pak het boekje erbij. En dat boekje, dat ziet er toch... op een, een of andere manier wel vrij uit, uh, Ja. Ja, we hadden het net over creatieve processen en over de nieuwe EP. En er zijn eigenlijk twee mensen die we uh, daar, uh, als het daarover gaat, even moeten noemen. Ja. De eerste, uh, Mena namelijk. Dat is, uh, zij heeft het artwork gemaakt. van Ook onze eerste EP, ook weer de tweede EP. En uh, het is echt iets speciaals geworden. Het is heel mooi. Het is altijd jammer dat je dat niet kunt laten zien op de radio. Nee. Maar mensen moeten maar even naar de site gaan of zo om een kijkje te nemen. Daar... Kunnen ze een indruk krijgen. Het ziet er echt geweldig uit. Want Mena is een uh, super getalenteerde illustratrice. Ja. Waarmee we nauw samenwerken eigenlijk. En die uh, ons uh, ja, erg inspireert. Ja, he, ze, heeft zij dat ook uh, gedaan voor jullie eerste EP? Ja, en ja, van alles. Merch. Ja, uh, eigenlijk uh, ja, ons, uh, ja, heel veel van ons heeft ze gedaan. Want dat is ook iets hè. Merchandise, je noemt het uh, in, mm -hmm. in, in, dat, in dat vorm. Want ik denk als je ook een goede merchandise met een goede illustratrice, wat Tim net zegt, dan ja. ben je ook al aardig op weg. Ja, nee. we hebben mooie shirtjes, we hebben tekeningen van haar, de op buttons, uh, van alles. ja. En, uh, ja. Dus daar zijn we heel blij mee dat, dat we met haar samenwerken. Ja, en dat ontstond ook vooral omdat zij ons live had gezien optreden. Mm -hmm. En zij vroeg ons gewoon, mag ik een keertje voor jullie iets ontwerpen? En dan gingen we koffie drinken. En ja, dat, dat zeg maar heeft zich heel langzaam. Maar daardoor heel vruchtbaar tot een heel goede samenwerking ontwikkeld. Het klopt ook, hè. Het, Het beeld wat, wat, uh, wat hier uh, wordt getekend en weergegeven wordt. Is, vind ik ook, jullie muziek. Ja. Ja. Dus in die zin is dat al aardig geslaagd. Het beeld vormt, hè? Het beeld versterkt datgene wat je eigenlijk ook in je fantasie over jullie muziek hebt. Ja, dat is tof. Ja. Ze heeft, ons, ze heeft zeg maar de inspiratie van haar beelden. Zijn ook foto's die wij van haar gewoon met de iPhone uit de raam, uit de auto of, of onderweg. thuis onderweg, waar we ook waren, moesten ja. maken. En dan hebben we dat opgestuurd en dan heeft ze van daaruit zeg maar begonnen te tekenen. ja Want het is, is zij van oorsprong een een tekenaar? Ze is, uh, ja, ze is een hele goede tekenaar. Ze heeft uh, denk ik, een jaar of twee geleden de Vip Westendorp prijs gewonnen. Ja, en, uh, ja, want dat haal ik er inderdaad wel een ja. beetje uit. Uh, voornamelijk in het laatste uh, gedeelte van het boekje... zie ik uh, uh, een, een soort beetje roze tekening ook. Hè, met huizen ja. tegen, een, uh, mm -hmm. tegen een berg, berg. Ja. aan. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje even de beschrijving voor de mensen die... Ja, ja. Hè, het medium radio uh, is alleen maar het gesproken ja. woord. En uh, we horen nog wel eens wat klanken. Maar het ja. beeld, dat moet dus je dan weer gaan beschrijven. Dus. bergen, lijntjes. Ja, ja, lijntjes. Dat is moeilijk op de radio natuurlijk. Maar ja. kijk of Mena.nl. Ja. En, en wat, wat zeg je nog een keer? Mena.nl. Mena.nl, ja. oké. Okay. Ja, dus, dus we hebben voor Mena nu heel veel, heel veel reclame, uh, reclame ja. gemaakt. Maar, <laughs> maar het is ook wel terecht. Ja, en wel. De, de andere persoon die ik ook nog even... Ja. Uh, uh, wil noemen, want als we live spelen, we hadden het net over onze live shows, dan zijn we met z'n vijven, want wij zijn met z'n vier, maar we hebben nog uh, een soort van extra bandlid erbij in de vorm van uh, een VJ, Sander Kloppenburg, ja. beter bekend als uh, Glitterende Eenhoorn, die een hele mooie uh, uh, uh, uh, visuele uh, uh, videoshow live maakt. Uh, ja, bij, ook weer zoiets wat moeilijk te omslijven. Ja, nou, okay, is maar het totaal toegespitst op onze show ja. en uh, het is echt één ding samen dus het beeld en, ook... en, het, uh, en het geluid smelten samen. Ja. En ook deze samenwerking is echt, uh, heeft zich ontwikkeld Tot en ja, hij is inmiddels, is hij echt bandlid. Ja, hij, hij hoort er gewoon bij. Het is eigenlijk... Hij hoort er gewoon bij. Uh, net zoals bijvoorbeeld, hè, we noemden de Urban Dance Squad, maar je had vroeger dus DNA, de, de, de, de plaatjesdraaier, hè, de, de scratcher. Ja. Uh, zo moet ik Sander eigenlijk ook bij jullie zien. Zoiets. Precies, ja. Ja. Echt, een, uh, echt een extra toevoeging. Je zei, uh... Um, nou ja, het, het, uh, jullie denken wel heel goed na over ook het verlengen van jullie muziek. Want ook dat is waar, uh, he, waar, ja, waar het soms kunt, ook wel eens aan schort. Je kunt niet ontkennen dat, dat er ook een visueel aspect uh, hoort bij een bandje wat live ergens staat te spelen. Dus dat ja. vinden we ook heel belangrijk en dat proberen we ook, uh, dat proberen we ook uh, veel aandacht aan te geven. Ja. Ja. Dat is een heel duidelijk verhaal. We gaan weer even naar de, de muziek. Uh, nou ja, dit, dit, dit is weer even iets uh, tikkie rustiger. Het is ook de twee tikkie rustige uh, uh, plaatjes. Uh, de eerste is uh, van uh, My Baby. Ik uh, hoop dat Kato van Dijk uh, volgende week komt. Maar ik ga er vanuit van niet. Dus uh, we hebben waarschijnlijk uh, gewoon geen studiogast volgende week. Uh, en dan uh, zit daarachter een eigen opname die wij hebben gehad. Uh, eind april waren ze hier. Uh, Luc en Ro. En Ro Halfheart van Holst is ook een van de mensen die achter het uh, laatste album uh, zat van Kees Mayfield. En uh, ja, uh, zij vormen, uh, Luc Nijman en, uh, en Ro Halfheart van Holst, uh, de Babies. En dat is een eigen opname. En dan moet je maar eens even goed uh, naar luisteren hoe dat uh, ook alweer klonk. My Baby van uh, My Baby Loves Voodoo. Het is uh, een album wat heel snel door de, de landelijke pers werd opgepikt. En ja, ik kan niet anders zeggen. Het is ook gewoon een uh, fantastisch album. En een van de, de meest in het uh, oog springende, of in het oorspringende, hoe je het maar noemen wilt. Uh, is toch The Money Man van, uh, van My Baby. Daar gaan we nu even naar luisteren.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 It's a dry old spell everywhere I've been Ooh, It's a dry old spell everywhere I've been Oh, your money, man Like a rattlesnake in this world in this world. No snake in this world for soul, but now even more, I want to mean something for others' soul. Standing outside like a clown. Rise up and start singing. Rise up and start singing. Rise up, rise, rise up, rise up. Rise up start singing. What do we forget to know that? of your door a planet a flower and now every hour go down rise up and start singing look at me now standing outside of your door rise up and start singing For love, I had to be sure, I was loving but nothing, but nothing but love, was searching for soul, but now even more, I want to mean something for others' soul. Ah, en dat was hem uh, helemaal. Capgras uh, uh, gooi je er toch uiteindelijk maar even niet uh, bij. Uh, want we zijn toegekomen aan het uh, slotakkoord uh, van deze uh, Alternative FM... Het is uh, namelijk uh, bijna vier minuten voor tien. En dus betekent dat we ook uh, langzaam afscheid uh, gaan nemen. Uh, de, de laatste die we hoorden, dat was uh, de Rolex Babies met Rise Up. Een uh, eigen opname die we hier in april hebben uh, gehad. Uh, vraag aan jullie. Hadden jullie het uh, naar jullie zin? Hier? Ja, we hadden het heel erg naar ons zin. We uh, hopen ja. dat we een keer terug mogen komen. Het was uh, super leuk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat... En uh, voor de mensen, was ik net vergeten te noemen. Maar uh, als jullie langs willen komen op ons concerten... ligt daar een gratis poster voor iedereen. Getekend door Mena waar we het net uitgebreid over hadden. Ja. Dus uh, nog een leden om ons te komen bezoeken... op een van onze komende uh, concerten. Ja. Op nausikap.nl staat het uh, volledige lijstje. Dus, uh, ja, want in augustus ja. is, is er geloof ik nog in Leeuwarden ook nog uh, Ja, in optreden, Leeuwarden. Ja. En een aantal die hadden we gehoopt al bekend te kunnen mogen maken vanavond. Maar dat uh, net nog moet het even geheim blijven. Maar dat komt dus binnenkort uh, allemaal uh, online en zo. Dus... Uh, Hou het in de gaten, zou ik zeggen. Volg de pagina ja. Goed, Heel goed. <laughs> Mooi gezegd. <hè>? <laughs> ik dank jullie wel voor jullie komst naar, naar de, de studio. Eh, bij. Bedankt dat we mochten komen. Ja. Ja. Wij gaan er in ieder geval mee, mee stoppen. En dat doen we met, uh, met een nummer van jullie. En dat uh, is Black Jacket van Nausica. Wat ons betreft graag. Nou Marcus, kom er dan nog heel snel bij. En dan zeggen wij tot volgende week.